8 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Belastingafgrond in VS komt nader en nader. Crisis is nog niet voorbij, zegt Merkel. En evacuaties bij grote brand in Enschede.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 Als er geen akkoord wordt gesloten voor 1 januari treedt automatisch een reeks aan bezuinigingen en belastingverhogingen in werking. Het gaat om een bedrag van meer dan 500 miljard dollar. Vrijwel alle Amerikanen worden getroffen door die zogenoemde fiscal cliff, maar ook de wereldeconomie ondervindt er gevolgen van.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 In Enschede woedt een grote brand op een meubelboulevard. Een meubelwinkel en een wokrestaurant staan te laaien. Het gebouw waarin de winkels zijn gevestigd is gedeeltelijk ingestort. Het pand van zo'n 50 bij 200 meter moet als verloren worden beschouwd. Brandweerlieden proberen te voorkomen dat het vuur overslaat naar andere gebouwen. Vanochtend vroeg was er gevaar dat een filiaal van Halfords, waar vermoedelijk vuurwerk ligt opgeslagen, vlam zou vatten. Maar dat gevaar is geweken. Bij de brand in Enschede komt veel rook vrij. Om wonenden wordt geadviseerd ramen en deuren dicht te houden. Zo'n 30 mensen, onder wie opgevangen daklozen en verslaafden, zijn geëvacueerd. De brandweer van Enschede verwacht dat het blussen nog de hele ochtend gaat duren. Oud-Kamervoorzitter Verbeet is er niet van overtuigd dat het uitruilkabinet van VVD en PVDA gaat werken. De twee partijen sloten geen compromissen, maar gunden elkaar bepaalde onderwerpen pvda prominent Verbeet zegt in een terugblik op haar Haagse jaren dat er geen garantie is voor succes. In de praktijk moeten er oplossingen komen waar de meeste mensen zich in kunnen vinden, zo zegt in het Radio 1-journaal. De traditie van het compromis is een Nederlandse traditie die hoog moet worden gehouden. Verbeet klinkt niet erg optimistisch over de kans dat Rutte II de volledige periode van vier jaar zal uitzitten. Laten we het hopen, zegt ze daarover. Het zou voor de stabiliteit van het land heel goed zijn als een kabinet een keer de rit uitzit. Minister Hillary Clinton is opgenomen in het ziekenhuis. Er is bij haar een bloedpropje ontdekt. En daarom wordt ze nu behandeld met bloedverdunners in een ziekenhuis in New York.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 Zijn gezondheid wordt nog altijd broos genoemd. Chavez onderging op 11 december op Cuba zijn vierde operatie tegen kanker. Hij liep daarbij een infectie op aan de luchtwegen. Op eerste kerstdag had Maduro nog gemeld... dat de gezondheid van de president was verbeterd. In Brazilië heeft de politie een einde gemaakt... aan de gijzeling van negen mensen. Ze hebben het allemaal overleefd. Ze waren meegenomen na een overval op een sieradenfabriek. Die was gistermiddag in Cotipora... Er ontstond een vuurgevecht met de politie... waarbij de leider van de bende en twee anderen werden doodgeschoten. De overige leden sloegen met onbekende buit op de vlucht. Ze splitsen zich op in twee groepen. De ene groep maakte twee gijzelaars in een bar. De andere viel een huis binnen en nam zes mensen mee onder wie een kind. Ze werden gevonden op zo'n vijf kilometer van de sieradenfabriek. De politie van Brazilië heeft niet gezegd of er ook bendeleden zijn gearresteerd. Wel is een deel van de buit teruggevonden. Dan nog het weer. Het wordt een grijze dag met wat botregen. Er staat een vrij krachtige, aan zee harde zuidwestenwind. En de temperatuur stijgt naar 10 graden. Vanavond meer kans op regen. En tijdens de jaarwisseling regent het op veel plaatsen. Ook morgenochtend nog wat regen. In de middag droger en af en toe zon. En het wordt morgen ongeveer 7 graden. ANBW ah, Verkeersinformatie. In Limburg op de A73 Maasbracht, Nijmegen, is in beide richtingen de Svalme tunnel dicht. Het heeft te maken met een technische storing.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 Costa Concord, Ramsdorff, ja. deelt Project X, Waterhari. André Samson. Pietpas, was dat ditje? Ik, Erik van Muiswinkel, verklaar en beloof met mijn collega's de Oudejaarsconferentie te gaan brengen. 2012, het Eerlijke Verhaal. Vanavond om tien over half tien bij de Vara op Nederland 1. Het NOS Radio 1 Journaal. Bert van Sloten. Een hele goede morgen. Het is maandag 31 december, oudjaarsdag. Een oproep om kabinetsplannen voor corporaties in te trekken. Wildwest afrelen in Amsterdam. Evident dat wat er gebeurd is de, de kwalificatie Wildwest verdient. Want het schijnt enorm geweest te zijn. Burgemeester van de Laan straks meer. Leegstand in Rotterdam en nog 24 uur voor Amerika. <middels> Want de onderhandelingen tussen Republikeinen en Democraten verlopen stroef. Voor 1 januari, en dat is morgen al, moeten de Amerikanen afspraken maken over een nieuwe begroting. Want anders treden automatische belastingverhogingen en bezuinigingen in werking. Volgens president Obama kan er al alleen een akkoord komen als rijke Amerikanen meer belasting gaan betalen. Zo zei hij dit weekend. Ik heb ook een obligatie voor middelklasse families om te zorgen dat ze niet hogere taxen taxes als millionaires en billionaires are uh, not having to pay higher taxes. Het kan absoluut niet zo zijn dat de Amerikaanse middenklasse... meer belasting moet gaan betalen dan de allerrijkste Amerikanen... en dat die ervan worden vrijgesteld, al dus Obama. Correspondent Wouter Zwart vertelt hoe het kan... dat politici er maar niet uitkomen.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 hoogleraar Economie aan de Erasmus Universiteit. Hij heeft op meerdere Amerikaanse universiteiten lesgegeven. Uh, we hoorden het Wouter Zwart net uh, zeggen, men komt er uh, maar niet uit. Waarom laten ze het zo ver komen? Ja, dat zijn ideologische verschillen. en uh, Het is natuurlijk een soort uh, chicken game, zoals we dat noemen. Ja. Dus Je bluft uh, tot op het laatste moment en dan kijk je wie het eerst... Uh, uh, uit de weg gaat en zijn dat de democraten of de republikeinen? Wie, uh, voor wie is de politieke schade het grootst? Nou voor alle twee is de schade uh, groot, maar we weten niet echt voor wie het het grootste is. Ik verwacht eigenlijk niet dat ze eruit gaan komen. Uh, hoewel dat er enorm veel druk is om dat wel te zijn. Yeah. Maar er is namelijk omdat er toch een, een alternatief achter de hand is. En, en Obama is heeft die kaart al een beetje uitgespeeld. En wat is dat alternatief dan? Nou, het alternatief is dat uh, 4 januari een nieuw congres aantreedt. Dus allemaal nieuwe mensen komen in het congres. Uh, en dan zijn die maatregelen inmiddels wel ingetreden. Maar dan uh, gaan ze wetten aannemen om die maatregelen weer terug te draaien. Dus eigenlijk laat je de Kyoto's vallen en dan op 4 januari haal je hem weer eventjes op? Ja, dat is, uh, dat is de gedachte nu, denk ik. En Obama heeft al gezinspeeld dat hij daarop uh, afkoerst dat hij gewoon wacht uh, tot 4 januari en dan met een nieuwe congres en een nieuwe senaat, nou ja, voor deelgeknieuw dan, uh, probeert tot uh, wetten te komen die uh, deze maatregelen die automatisch ingaan, uh, teniet gedaan worden. Want dat is wel iedereen duidelijk, dat willen we niet uh, dat dat uh, doorgaat. Want dan uh, gaat ze wel uh, lang, langdurige werklozen gaan hun... Uh, um, voorzieningen missen, missen. Er gaat enorm gesneden worden in defensie en medicare. En natuurlijk allerlei belastingen gaan uh, waanzinnig omhoog. En dat is, uh, ja, dat is desastreus als dat allemaal zou gebeuren. Maar dan zou je zeggen van, waarom doen ze dat dan eigenlijk zo? Waarom laat je het dan op 4 januari aankomen? Dan kan je het ook gewoon op 31 december of misschien al veel eerder had je het kunnen ja. doen. Maar goed, dat, dit is nu het oude congres. We hebben net een nieuwe verkiezing gehad. Allemaal nieuwe mensen zijn in het congres en de senaat gekozen. En ja, het is. Het is en, en daar hebben we altijd te maken met in de Amerikaanse politiek, dat die ideologische verschillen zo groot zijn. Uh, en dat uh, een deel van die Republikeinen die haat Obama zo grondig, dat ze niet bereid zijn tot welk compromis ook. Ja, en dat dat. Uh, terwijl de Republikeinen natuurlijk hm. nog de meerderheid hebben in ja. het congres, dan, ja, dan is het gewoon heel erg moeilijk om daar politiek uit te komen. En maar stel nou dat ze dat op die 4e januari, dus inderdaad volgens het scenario wat u nu zegt, uh, ontwikkelt. Hè. Wat betekent dat dan voor de economie? Nou ja, goed, dan, dan zijn de effecten niet zo groot als nu steeds uh, gezegd worden. We moeten ook wel beseffen dat het hele idee van de fiscal cliff... Ja, dat vindt de media geweldig en dat zorgt voor enorm veel drama. En, uh, en dat, dat, dat, dat drukt, uh, de voert de druk ook enorm op. En, en iedereen denkt ramp uh, spoed volgt. Maar ja, uh, politici zijn, lopen langer mee. Ze weten ook wel dat het uh, de soep niet zo heet... Uh, is als hij opgediend wordt. En, en, dus we kijken ja, eigenlijk moment... meer naar een politiek steekspel... dan dat we, wat ook steeds in dezelfde zin wordt gezegd... het hebben al voor een soort olievlek die zich over de hele wereld verspreidt. Ja, dat is uh, denk ik eerder realistisch. Ik bedoel, Obama is ook niet uh, op zijn achterhoofd gevallen. Uh, is ook, politiek heeft wel een uh, bepaalde slimmerheid, en hij weet als het nu niet gaat lukken... Dan, uh, dan heb ik nog altijd een goede kans uh, uh, beginnen op januari, 4 januari. En het kan ook wel zijn dat je 31 januari je wetten aanneemt... die dan tot uh, teruggaan naar 1 januari om alsnog die, die effecten te niet te doen. Dus dan... ja, de, de, dat is allemaal mogelijk. Tegelijkertijd yeah. is wel de vrees dat de markten nogal negatief zullen reageren... Op, uh, als ze als er nu niet uitkomen. Dus dat er wel veel... Uh, uh, ja, ...gewoel is in, in, in die markten... ...en ook veel onrust en, en ja, dat is... Uh, dat, ...dat kan hij dan weer niet voorkomen. Maar uiteindelijk denk ik wel... ...dat de soep... Uh, uh, ...niet zo heet als die opgediend wordt. En dat... dat, dat, dat Uiteindelijk uh, ja. men wel weer wat maatregelen zal te om Goed. de effecten wat te reduceren. We kijken in ieder geval vandaag nog eventjes of de Amerikanen eruit uh, komen. 4 januari is dus komende vrijdag, hebben we ook in de boekjes uh, geschreven. En we kijken ook met een schuin oog de komende dagen naar de markt. En meneer Klamer, ik dank u wel voor uw analyse. Graag gedaan. Wildwest-taferelen, zo noemt burgemeester Van der Laan, het schietincident zaterdagavond in Amsterdam. Twee Amsterdammers werden daarbij gedood en tientallen kogels zijn afgevuurd met automatische wapens. Dan merkte ook deze bewoonster van een woonboot in de buurt. De kogel is uh, daar door de buitenmuur gegaan, uh, via het plafond uh, naar de achtermuur. Uh, en daar is hij uh, in komen te zitten en daar heeft de politie hem vanochtend verwijderd. Ik ontdekte het uh, toen ik naar bed ging, uh, dat er een gat zat wat er uh, de dag tevoren nog niet zat. Dus uh, dat was wel een beetje apart, ja. Kogelgaten in de muur dus van de kinderkamer. Schutters die de twee mannen hebben gedood, die zijn op de vlucht geslagen. Rob van de Venis van de politie amsterdam amsteland Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Heeft u nog laatste nieuws over de schietpartij? Zijn de schutters inmiddels al gevonden? Nee, die zijn nog niet gevonden. Uh, het onderzoek is wel in, echt in volle gang. We zijn gisteren echt met, met uh, tientallen pallen rechercheurs aan het werk uh, geweest. Ook in de nacht uh, na het uh, schietincident. Um, wat we nu wel uh, weten, of in ieder geval het vermoeden van hebben... dat in de uh, Franse Range Rover, dat daar één of meer mensen in hebben gezeten... dan de twee slachtoffers. En uh, ja, wij willen natuurlijk heel graag weten wie dat zijn, uh, waar die zijn... en uh, doen een uh, dringend beroep op, uh, op die één of uh, tweede persoon... om uh, zich te melden bij ons. En ook getuigen die misschien hebben gezien dat die mensen daarin hebben gezeten. Ja, dat is inderdaad uh, uh, gebeurd. Uh, We hebben veel getuigen gehoord. In eerste instantie dachten mensen dat er, uh, dat er veel vuurwerk werd uh, afgestoken uh, in, de straten, in de straten in de buurt. Maar uh, sommige mensen keken naar buiten en zagen toch uh, uh, wat er serieus aan de hand was. En het is natuurlijk ook uh, goed en fijn om uh, uh, te weten dat, dat mensen zich dan ook melden uh, uh, met hun informatie... En, en maar, ja, het verhaal dat u net was uh, ja. horen over de woondood, ja dat is natuurlijk uh, ja geluk bij een ongeluk. Ja, maar u heeft toch inderdaad nog uh, meer informatie nodig... in ieder geval over uh, misschien die derde persoon... of misschien nog wel meer uit die Range uh, Rover. Heeft u al enig idee wat er eigenlijk aan de hand was? Was dit een liquidatie, een RIP-deal... wat er dus eigenlijk een beetje achter zat? Ja, nou dat... Zou, uh, Nee, wij kijken naar dit soort zaken altijd, uh, naar meerdere scenario's. En de twee die u noemt zitten daar natuurlijk in. Uh, uiteindelijk uh, hopen we natuurlijk er een vinger achter te krijgen en uh, duidelijk te hebben wat er nou... Maar is u weet het op dit moment, moment nog niet? Nee, we weten het op dit moment nog nou ja, niet. Nou ja, mensen maken zich natuurlijk ontzettend zorgen niet om u onder druk te zetten. Maar het is niet de eerste schietpartij uh, de afgelopen maanden in en rond uh, Amsterdam. En uh, denken van jee, wat is hier aan de hand? Een hele grote oorlog tussen, tussen benders. Welke benders dan? Ja, ik, ik snap dat dat gevoel leeft. Wij kijken natuurlijk naar dit uh, incident. En het is een heel uitzonderlijk incident. Waarbij met automatische wapens uh, geschoten is in de straten. Uh, maar ook op, uh, op politiemensen. En uh, ik hoop dat het ook bij, uh, bij een uitzondering uh, blijft. Maar... Mocht er nou mensen zijn die informatie hebben over deze schietpartij... dan gaat het niet alleen maar over mensen die iets gezien hebben... maar die gewoon echt informatie hebben wat hier nou speelt. Dan horen we dat graag. En als ze het lastig vinden om rechtstreeks met ons te bellen... dan kunnen ze natuurlijk ook op het uh, meldmisdat anoniem bellen... of uh, contact opnemen met de CIE. Ze kunnen zelfs de NOS bellen. Meneer Van der Veen, ik dank u wel voor de toelichting. Graag gedaan. Straks spreek ik met coöperatiedirecteur Van der Broeken over onderhoud dat niet meer wordt gedaan. Kees Kwaks bij de ANWB. Uh, nou, alle tunnels zijn nog niet vrij, want die Zwalmertunnel... zal nog wel uh, een beetje problemen geven. Dat klopt. De Velsertunnel dat was kortdurig. Die uh, hoge vrachtwagen bij de Velsertunnel dat is allemaal afgehandeld. Ja, langdurig is de kwestie op de A73. Maas bracht Nijmegen bij de Zwalmertunnel. Het schijnt erg lastig te zijn om een vinger achter de storing te krijgen. De Zwalmertunnel blijft daarom voorlopig nog dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Grote kans dat uw sociale huurwoning straks minder goed wordt onderhouden. Ook zullen de woningcoöperaties waarschijnlijk minder nieuwe woningen erbij bouwen. Coöperaties gaan namelijk bezuinigen, blijkt uit een rondgang van de NOS. Qua Wonen in de regio Krimpenenwaard is zo'n coöperatie die plannen moet bijstellen. En hier in de studio is Rob van der Broeken, directeur-bestuurder van Qua Wonen. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat moet u allemaal bijpassen? Nou, misschien moet ik het anders vragen, waarom moet u uw plannen aanpassen? Er zijn eigenlijk uh, twee, twee redenen. Er zijn twee belangrijke elementen uit het rijksbeleid waar wij mee te maken krijgen komend jaar. Er uh, is dus een uh, verhuurdersheffing. Dat is een uh, bedrag van 2 miljard wat we als sector gaan afdragen aan de, de Rijksoverheid. Dat is de ene kant van het verhaal. De andere kant uh, is de introductie van nieuw huurprijsbeleid. Waarmee uh, er wat extra ruimte moet komen om ook weer wat meer... Kunnen Oké, okay, huurprijsbeleid en verhuurdersheffing. Uh, uh, eerst maar eens even die verhuurdersheffing. Uh, dus elke huurder moet een extra bedrag eigenlijk betalen? Uh, nou, niet, niet rechtstreeks de huurder zelf, maar de corporatie moet dat gaan betalen. Dus ja. hoe meer ja. leden u heeft, of huurders, huurders hoe ja. meer geld u richting Den Haag moet gooien? Uh, ja, dat klopt. Uh, dus 2 miljard gedeeld door 2,4 miljoen uh, huurwoners. Dat is een bedrag van uh, 700, 800 euro en per u, woning per jaar. En kunt, en kunt u dat niet rechtstreeks terughalen van de huurders? Uh, nou ja, dat, uh, de minister heeft gezegd dat je dat via de verruiming van het huurprijsbeleid wellicht zou kunnen doen. Alleen, uh, het CPB heeft inmiddels doorgerekend dat dat uh, belangen na niet gaat lukken. En dat je maar een fractie van dat bedrag kunt, uh, kunt terughalen. Dat betekent inter op eigen vermogen? Uh, uh, ja, bijvoorbeeld, dat is denkbaar. Maar uh, ja, misschien moet je ook uh, kijken of je uh, minder in nieuwbouw Gaat doen. Of misschien moeten we onze inspanningen rondom het energiebeleid aanpassen. Dat je nou. die woningen energie zuinig maakt. Ja, nou ja, dat doen we sowieso, daar dus zijn we heel actief in. Maar de vraag is of je dat in hetzelfde tempo kunt blijven doen. Omdat je niet meer kan betalen. Omdat, omdat je het straks niet meer kan betalen. En het opknappen van huizen. Daar het geldt uiteindelijk hetzelfde voor. Als, je, als ik nou naar qua wonen kijk, we gaan per jaar 7, miljoen bijdragen 7 of 8 miljoen bijdragen aan, aan de heffing van de overheid. Ja, dat is een fors bedrag. En dat geld kan je maar één keer uitgeven. dus uh, Zo simpel werkt dat thuis natuurlijk ook als je een portemonnee hebt. Yeah. Dus dat betekent dat je scherper zou moeten kijken naar de keuzes die je maakt. Ja, dat klinkt allemaal heel netjes. Maar uh, er zijn natuurlijk ook gewoon wijken en huizen die het ontzettend hard nodig hebben. Die uh, of tochtig zijn of die in een buurt staan. Maar je denkt, van, nou, dat kan beter opgeknapt worden. Dat uh, is dan ook niet meer aan de orde. Nou ja, die meer aan de orde weet ik niet, maar er zullen scherpere keuzes gemaakt moeten worden. En uiteindelijk denk ik dat we veel meer baat zouden hebben bij een investeringsagenda. Zodat er ruimte blijft om te kunnen blijven investeren. Dus voor de wijken beter, voor de mensen beter, voor de huurders beter. En uiteindelijk voor die overheid denk ik ook. Maar ja, er moet wel een ander beleid komen, denk ik. Kunt u woningen nog verkopen? Op papier kan alles. Op papier kan je ook de huur flink verhogen. Op papier kan je ook meer woningen gaan verkopen. Uh, maar u en ik uh, lopen buiten rond en zien genoeg borden te koop staan. Maar zo makkelijk kan je op dit moment het huis ook niet verkopen. Dus op papier kan het, maar de praktijk zal het toch lastig zijn om, uh, om daar extra uh, geld over binnen te halen. Maar daar zit u klim, uh, als ik u zo uh, beluister. Want het kabinet is toch niet van plan om, uh, om te gaan bewegen? Die hebben dat geld ook nodig. Uh, ik snap dat de overheid dat geld nodig heeft. Ja, de Eerste Kamer heeft uh, wel een opdracht meegegeven aan de minister... om er toch eens even heel goed naar te kijken, naar het beleid. En toch te kijken of je het niet op een andere manier zou moeten uh, inzetten. En we zijn een aantal corporaties ook aan het kijken of je het niet op een andere manier zou kunnen doen. Waarbij je uh, aan de ene kant nogal een stukje helpt aan het begrotingstekort... maar tegelijkertijd uh, veel meer ruimte krijgt om te investeren. Maar dat betekent dat je dus minder geld naar Den Haag moet afdragen. Ja, maar de minister rekent zich ook al een beetje rijk. Want die denkt, van als ik met de heffing 2 miljard binnenhaal op dit moment... Uh, dan heb ik 2 miljard binnen. Maar zo werkt het in de praktijk ook niet. Want er zit heel veel inverdieneffect aan. Als je kijkt naar alle bouwbedrijven die straks niks meer gaan doen... corporaties die niet meer investeren, geen btw meer afdragen... Hè, als je dat allemaal bij elkaar optelt... dan lekt er aan de andere kant ook heel veel weg van die 2 miljard. Dus uiteindelijk is die rijksoverheid uh, onderaan de streep netto... houdt hij niet zoveel over aan, uh, aan die heffing. Dus ja. kan je niet zo goed op een andere manier naar kijken. Hè? <laughs> ja, maar dit klinkt allemaal zo vanuit een logische redenering. Maar de politiek redeneert net iets anders. Die zegt, wij hebben gewoon geld nodig. Wij hebben een tekort. En iedereen moet daar letterlijk zijn steentje aan bijdragen. Nee, nou dat klopt. Als je, als je... En als iedereen gaat zeggen, dat kan niet? Ja, dan zijn we aan het eind van de streef boven de 3%. Nee, Nee, nee. Mij, mij hoort ook niet zeggen dat dingen niet kunnen. Er zijn twee dingen. Als je ongewijzigde beleid doorvoert... dan betekent het inderdaad dat je veel scherpe keuzes op moet maken... Uh, wat ik veel interessanter zou vinden is als je met die uh, politiek aan de slag gaat... om te kijken of er niet een alternatief denkbaar is... wat uiteindelijk net zoveel uh, geld kost of opbrengt... maar uiteindelijk die bouwsector aan de gang houdt. En die mogelijkheden zijn er. Maar dan moet de politieke bereidheid er ook zijn om daar over mee te denken. Is er al een afspraak met de minister? Uh, nog niet. M <lacht> mijn telefoon staat aan. De telefoon staat aan. Nou, de minister luistert altijd, dus wie weet gaat hij zo rinkelen. Meneer Van der Broeke, directeur bestuurder van Qua Wonen uit de Waard. Dank u wel voor uw verhaal. Dank u wel. Wij gaan op 31 december naar Mino Remmers. Remmers is in Volkol uh, bij de vuurwerkverkoop ja, met hele prachtige namen. En het schiet allemaal weg. En, uh, mag je al knallen? Nee, nee, nee pas vanaf 10 uur, geloof ik. Nee, nee, nee, nee. Ik nee, mag nog niet. Maar het gebeurt natuurlijk wel. Ik heb hier bijvoorbeeld vast de Yellow. Uh, yellow het, het gele luipaard. <lacht> yellow leopard, 40 shots Raw Power. Dat klopt. Een uh, hele mooie nieuwe gevarieerde pot gevarieerde pot. Ja. Of cakes, zoals het genoemd wordt. Met... Ja, waarom heet het cakes? Cakes omdat het meerdere schoten is. Dus eigenlijk in de, in, in, de, in de Volksmonster wordt het genoemd uh, vuurwerkpot of vuurwerk cake. Dat het gewoon meerdere. Schoten achter elkaar is. Ja, dit is John Koppens. Bij Koppens vuurwerk hebben ze een compleet bunkercomplex. Er komt net een heel regiment aan hulpkrachten binnen die straks, eh, als het los gaat, de bestellingen de deur uit doen. En alles eh, aan, aan, aan de balie gaan verkopen. Tegenwoordig zit daar dus in zo'n pot een soort programma. Ja, zoals we hier nou voorstaan, je hebt eerst een tien schoten die dan de lucht in gaan dan krijg je waaier-effecten, dan krijg je grotere uh, kaliber... dus die iets nog groter gaan. Dus er zitten gewoon meerdere programma, meerdere snelheden... in zo'n... Uh, zo programma, echt letterlijk? Ja, echt een programma. Ja, echt het verschillende effect is dat je toch één vuurwerkshow in één pot hebt. Want uh, je, ja, u zit al zo lang in, eigenlijk in, de, in het vuurwerk, al, al tientallen jaren. Compleet bunkercomplex ligt hier, enorme investeringen. Maar goed, uh, ook al in China geweest... Ja, ja, twee jaar geleden zelf bij de fabrikanten geweest. En dan verklappen ze ook niet hoe ze het maken... Nee, nee, nee. Het, is, het blijft toch een geheim van Zoals de Zoals de goochelaars en trucs he, niet, niet verteld? Nee, zo is dat bij, bij, bij het vuurwerk ook de, de laatste de effecten. daar wordt, uh, wordt niet prijsgegeven. Maar jullie kiezen dan van hoe het eruit moet zien. En tegenwoordig is dit dus echt in. Dat er, er, er, moet, er moet van alles tegelijk gaan gebeuren in zo'n pot. Ja, moet, uh, ja, de mensen willen van allerlei uh, verschillende sier zien, uh, snelheden zien. En dat je gewoon een hun eigen vuurwerkshow uh, show maakt. Oké, okay. achter mij de troubleshooter. 9,99 euro. Wat doet die? De troubleshooter is een, uh, een, een pot die uh, 25 shots heel vlug achter elkaar, boven in de lucht, allerlei verschillende herrie vertoont. Ja, dat lijkt me wel wat voor Hilversum. Een hoop herrie in de lucht vertonen. <lacht> oh, laat me lekker horen. Hoe heette dat ook alweer, dat gele ding? De, de troubleshooter? Nee, de li liopard. Leopard. Oké. Okay. Ja. ja, zoiets. Schiet het vanavond lekker af. Zoiets, op. ja. Mino Remmers vanuit Volkel. Het NOS Radio 1 journaal Monopoliespel. Radio 1 toert door een land in crisis. Waarin Louis de grenzen opzoekt van het Nederlandse spoor. De crisis in Rotterdam in de gaten wordt gehouden... door één man met een telefoon en Bert Bouwkoorts krijgt. We, we hebben al ontiegelijk veel rondjes uh, gegooid en, uh, en gespeeld. Maar ondertussen is de stand van zaken zo dat uh, Rick staat op uh, een station. Station uh, Oost. Rick staat op station Oost en ik zelf bevind mij in Groningen. We gaan echt uh, het hele land door. Rick, jij uh, bent en ik denk dat het wel verstandig is om gewoon naar Amsterdam toe te gaan. Dan moet je lekker veel betalen. <lacht> Oké, okay, dat is uh, drie. En 1, ah, er net tussenin. Tussen ja, dat daar. is uh, 10.000 euro extra belasting in, Rick. Mm. Net tussen de Leidse straat en de kalvenstraat in. Dat is altijd heel vervelend, Rick. Mm, nogal, ja. Ja. En ik gooi, ja, ik gooi 7. Het Hofplein in Rotterdam. Hofplein Rotterdam. In het Bordspel een plek waar het vrij prijzig is om huizen neer te zetten. Maar in de praktijk is het vooral lastig. Want het Hofplein, dat is een grote fontein, een rotonde, veel verkeer en dus ook veel stoplichten. Ja, niet inspirerend. Een plek om van A naar B te komen. Ook een plek waar je eigenlijk zo snel mogelijk over wilt steken. Maar ja, dat valt nee, nog niet mee als je voetganger nee. of fietser bent. Nee, nee, is heel moeilijk. Maar het is uh, niet een plein in de zin van een ontmoetingsplek. Ja, voor auto's, maar voor mensen niet. Zo gauw mogelijk we wegwezen. Dit is mijn stukje van het Hofplein, eh, Hofplein 20. Ja, zo gaat het hè, als je postbode bent. Ja, al 40 jaar lang, inderdaad, dat klopt. Hofplein, het oude Shell-gebouw. Dat is mijn stukje wat ik dan eh, in mijn gebied bestel, zeg maar. Melis Smit. Ja, that's it. Hier komt u iedere dag, hè? Vijf dagen per week ongeveer, ja. Is dit plein erg veranderd door de jaren heen? Nou nee, het is, uh, dit plein is een van de weinige stukjes die uh, eigenlijk zo is gebleven zoals het al 40 jaar dat ik hier uh, werk in Rotterdam uh, gebleven is. De rest is altijd uh, in verbouwing in Rotterdam, in al, zoals in alle grote steden denk ik. Maar Hofplein is op zich uh, de fontein en dat het zit. Uh... Ja, de fontein. Maar vooral ook, we horen het al, heel veel verkeer hè? Heel Het is veel... hier nooit stil. Nee, het is wel eens onderzocht dat uh, dit stukje... Uh, Rotterdam, een van de meest vervuilde gebieden is van, uh, van Europa. En daar brengt u dan iedere dag dan een paar lang. minuten door. Ja. En dan sta ik hier nog uh, met jou te praten. Uh, op een heel slecht gebied eigenlijk. Ja, maar u steekt uh, ook net een sigaret op. Ja, ook dat is nog slechter natuurlijk. Ik verzoek de goden, je hebt gelijk, ja. Inderdaad. <laughs> Fontein, verkeer en hoogbouw. En ja, daar moet u post bezorgen. Maar ik heb de indruk dat hier minder te bezorgen valt dan tien jaar geleden. Dat is inderdaad wel zo. Het staat, staat veel leeg. Ja, ja. Panden die eigenlijk uh, moedeloos uh, leegstaan. Er zijn grootse plannen hè, voor dit gebied. Grootse plannen. Grootse plannen. Ja, weet nee, je meer dan ik. Ik heb gehoord dat hier terrassen komen. Zoiets heb ik wel gehoord, inderdaad. Ja, nee, dit is niet een uitgelezen plek om uh, lekker terras te gaan zitten. Het uh, lijkt me niet zo lekker vertoeven. <laughs> Het is uh, nogal winderig hier. Zo, dus uh, er zijn er wel betere plekjes die ik je zou kunnen aanwijzen. Maar ja, daar zijn we nu niet. Die dobbelstenen staan niet gevallen. Wat zit hier eigenlijk binnen? Wat voor soort bedrijven? Technische bedrijven en uh, ja, van alles wat. Het is, uh, ja, dus ik weet ook niet of af, alle afdelingen hier bezet zijn, maar er zit nog in ieder geval genoeg. Is die beveiliger daar een beetje aardig? Ja hoor, aardig aardige man. Dan gaan we daar maar eens even naartoe. Oké, okay, dan gaan we uh, verder met mijn werk en uh, succes. Hè? Nou, Hofplein nummer 20. Eens kijken. Groot pand. En als ik door de draaideur kom, zie ik dat dit gebouw een begane grond heeft... En 24 verdiepingen. Ja, inderdaad, precies 95 meter. Meneer achter de balie van Trigion Security. Gek jan Brok. Hoeveel van die 24 verdiepingen zijn er leeg? 19. Poeh, inderdaad. Poeh. Het is het oude Shell gebouw en het is nu verhuurd aan verschillende bedrijven. Hoe komt het dat het hier zo overwegend leeg is? Het zal komen door dat mensen thuis kunnen werken. Het zal door crisis komen. Het loopt gewoon niet echt meer, dus. Heel jammer. U heeft het maar eenzaam hier, hè? <laughs> ik heb geen last van een burn-out in ieder geval. Nee, dat, dat gaat me niet gebeuren. U heeft wel een bijzondere werkplek. Ik mag inderdaad niet mopperen. Ik heb het goed getroffen, wat dat betreft. U zit bovenop een van de duurste plekken in het oude bordspel. Ja, of je nou inderdaad een stapelstenen zit te bewaken op de Maasvlakte. of je zit hier op zo'n plein. Ja, dat is toch een stuk interessanter, toch? Oh, Vlijktijd. en wat zie ik daar nou, die telefoon? Die telefoon van u die komt uit de prehistorie, hè? Ja, dat is een oude shell-telefoon nog. En blimpje zit er nog op. Ja, ik zie een schelp. Ja, dat is wel oud wordt momenteel als intercom gebruikt. Toch nog een klein brokje, Mooi. moet, toch? Dat viel u eigenlijk al niet meer op, hè? Nou, nou mij, mij niet meer zo. inderdaad. Hey, let op. Nu die... Hij heeft ons gehoord. Daar gaat hij, hè? Ja, goedemiddag. Ah, oké. Okay. U wilt er weer uit. Jo, tuurlijk. de Tot ziens. Kijk. Ja. Dan boeken we meneer uit. Voilà. Ja. Hé. Hey. Het is niet niks, hè? Die was erg leuk, Dat heb ik net gehoord. En we gaan verder. En ik gooi vijf. Brink, ons dorp. Ja, is heel iets anders Kijk, dan ja. het Hofplein, wat we net hoorden. En Bert heeft nu de hele straat. De ik heb de hele straat, hele dorp in handen. dus ik zeg 2000 euro. Oké, okay, Bert, alsjeblieft. Er is eigenlijk niks in het platteland. Nee, maar jongens, je moet het kleine eren. Dat zei mijn moeder altijd al. En ik gooi uh, drie. Hey, Krijgt de jongen geen salaris trouwens? Ja, die ze luisteren, uiteraard. Kan oh, sowieso. Ja, sowieso. Ja. Nee, ik let even voor hem op, want ik hoorde de bank niet. Ja, nee, maar ondertussen kom jij op Colsingel uh, uit en uh -huh. dat kost geld. Ja, uh, ja dat hoorde ik de bank wel, euro. Hoeveel? 5000? 5000. Ja, zie je. Ja, ja. Is mij een beetje selectief, die bank. Maar goed, het moet maar gebeuren. 5000 euro. Radio 1, het nos journaal de begrotingsafgrond in VS op handen en de crisis is nog niet voorbij, waarschuwt Merkel. Het is half negen, goedemorgen, ik ben Jan van den Putten. In de Verenigde Staten lijkt er voor de jaarwisseling geen akkoord te komen over de begroting. De Democraten en Republikeinen boekt de afgelopen dag nauwelijks vooruitgang. En als er voor 1 januari geen akkoord wordt gesloten, treden automatisch bezuinigingen en belastingverhogingen in werking. Correspondent Wouter Zwart. Ja, het, het blijft gewoon spaak lopen op een paar fundamentele meningsverschillen. Het belangrijkste daarvan is misschien wel die belastingverhoging voor de hogere inkomens. De belangrijkste leiders binnen de Senaat hebben het erover gehad, kwamen er toch weer niet uit. Dus alles bij elkaar, nog steeds het oude liedje, men komt er niet uit. En als ze het niet eens worden, zullen vrijwel alle Amerikanen worden getroffen door die zogenoemde Fiscal Cliff. Vandaag gaan de Senaatsleiders voor een laatste poging met elkaar in gesprek. Volgens een hoge democraat ziet het er slecht uit en een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 Oud-Kamervoorzitter Gerdy Verbeet is er niet van overtuigd... dat het uitruilkabinet van VVD en PVDA gaat werken. Die twee partijen sloten geen compromissen... maar gunden elkaar bepaalde onderwerpen. En dat is geen garantie voor succes, zegt PVDA-prominent Verbeet, Verbeet... zometeen in het Radio 1-journaal. De traditie van een compromis dat is een Nederlandse traditie... die ze hoog moeten houden. Men zal toch in de praktijk uh, moeten zoeken naar oplossingen... waar de meeste mensen zich in kunnen vinden... En het hele interview met Verbeet wordt zometeen uitgezonden op deze zender. In Enschede woedt brand op een meubelboulevard... gebouw waarin twee winkels en een restaurant zijn gevestigd... is voor een deel ingestort. En In het pand moet als verloren worden beschouwd, de brandweer. Wij kunnen zeggen dat wij het pand waar het brand nu gecontroleerd laten uitbranden. Uh, onze prioriteit lag er ook op om uitbreiding en nagelegen pand te voorkomen. En dat is ook gelukt. De brandweer van Enschede verwacht dat het blussen nog de hele ochtend gaat duren. In Sommelsdijk in Zuid-Holland bij Middelharnis, zijn vannacht vier busjes en twee auto's uitgebrand. Waaronder een wagen van de politie. De vier busjes waren door de politie voor nieuwjaarsnacht gehuurd. En ze stonden allemaal geparkeerd in de buurt van het politiebureau in Sommelsdijk. Minister Hillary Clinton is opgenomen in het ziekenhuis. Er is bij haar een bloedpropje ontdekt na haar hersenschudding van twee weken geleden. Correspondent Wouter Zwart.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 Ook komen er windstoten voor. Vanmiddag wordt het droger, maar het blijft overwegend bewolkt... en de middagtemperatuur ligt tussen 9 en 11 graden. Vanavond, Oudjaarsavond, gaat het opnieuw vanuit het westen regenen. En de jaarwisseling verloopt dan ook bewolkt en nat. De temperatuur ligt rond een graad of 9. De wind neemt wel wat in kracht af, maar blijft nog steeds stevig doorwaaien. Kijken we naar nieuwjaarsdag. Die begint eerst nog met regenachtig weer. Maar in de loop van de dag wordt het droog en breekt de zon door. Er staat aanzienlijk minder wind en dat wordt een graad of 8. Ook de rest van de week blijft het aan de zachte kant. Er is wel veel bewolking, slechts af en toe valt er een beetje neerslag. En de wind die houdt zich gedijst. ANBB ah, informatie. Wie van plan was om over de A73 maaspracht Nijmegen te rijden, moet rekening houden met een afgesloten Swalmen-tunnel in beide richtingen. Het heeft te maken met een technische storing. Lieverd, opstaan. Oh, uh, Doe je maar eerst. Waarom moet ik altijd als eerst? Nou, gewoon omdat ik nog slaap.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 NOS, het Radio 1 Journaal. Ja, Jan van der Putten zei het net al. Hè. Zes jaar voorzitterschap van de Tweede Kamer. Tien jaar Kamerlidmaatschap. Bijna twintig jaar in de Haagse politiek. Gerdy Verbeet nam afgelopen najaar afscheid van de Tweede Kamer. Van haar Tweede Kamer. En ze kijkt terug op een periode waarin veel is gebeurd. Heel veel zelfs is gebeurd. En ze spreekt er vrijmoedig over. En dat doet ze met onze verslaggever Wilco Ban. Mevrouw de voorzitter, bevalt het leven in rusten? Nou, ik, ik ben nog niet aan het rusten, uh... Ik ben uh, voorzitter geworden van de Nederlandse Patiënten- Consumentenfederatie. Maar ik ben ook bestuurslid geworden bij Artes, En ik ben, vind ik, ook heel mooi secretaris geworden van de Nederlandse Bach-vereniging. U kwam bijna twintig jaar geleden in de politiek als adviseur van minister Tineke Netelenbos... in het eerste kabinet kok, 1994. Het lijkt een eeuwigheid geleden. Wat is er nou, wat u betreft, in die bijna twintig jaar de grootste verandering geweest? Nou, ik denk dat dat toch wel geweest is, de, de mate waarin politiek uh, uh, gevolgd wordt in de pers. Ik denk dat er wel heel veel belangstelling nu is voor wat, uh, wat er gebeurt. Het gaat ook allemaal veel sneller en haastiger. Nog meer dan twintig jaar geleden. Na Netelenbos werd u de adviseur van Ad Melkert... die een soort nationale kop van Jut werd in de periode dat Pim Fortuyn werd vermoord. Hoe hebt u die periode beleefd? Dat vond ik een dieptepunt dat er iemand vermoord wordt vanwege zijn politieke overtuigingen... dat is het verschrikkelijkste wat je kunt meemaken. Aan de andere kant was het voor mijzelf ook een hele leerzame tijd... omdat het aanleiding gaf om met mensen in contact te komen... Uh, en van hen te, te horen waarom ze nou zo enthousiast waren over Fortuin... die ze vaak ook niet persoonlijk ontmoet hadden... maar die ze toch aansprak vanwege de manier waarop die hun emoties vertolkte. En ik heb van die gesprekken... wel heel veel geleerd. Wat hebt u daarvan geleerd? Nou, dat je uh, in Den Haag ongewild... en met de beste bedoelingen... soms heel ver af kunt raken... van wat mensen in hun dagelijks leven bezighoudt. En hoe komt dat dan? Omdat er steeds meer uh, in de politiek... een, een monocultuur ontstaat... van uh, mensen die allemaal dezelfde boeken lezen... dezelfde vrienden en kennissen hebben... dezelfde kranten lezen. En een beetje afraken van wat mensen die wat minder uh, bevoorrecht zijn... dag in dag uit uh, meemaken. Is de Kamer een soort uh, reservaat van hoogopgeleiden geworden? Er zijn heel veel hoogopgeleiden. Er zijn nauwelijks mensen in de Tweede Kamer... die niet een, uh, een hogere, hoger onderwijsachtergrond hebben. Nou kan het ook niet heel, heel veel anders. Hè? Want je hebt natuurlijk in de Kamer meer juristen nodig uh, dan, dan loodgieters. Hè? Maar je zou er wel uh, als Kamer als geheel iets aan moeten doen... Om te compenseren dat je onvoldoende eh, kennis hebt van wat er in alle hoeken en gaten van de samenleving gebeurt. Hoe komt het dan dat dat parlement niet zoiets voor zichzelf organiseert om hoog en laag opgeleiden dichter bij elkaar te brengen? Nou, ik denk dat je, dat je na die uh, periode met Fortuin uh, in ieder geval in de Kamer zelf... een, een op een bepaalde manier een grotere variatie hebt gekregen. Door de komst van andere partijen? Eerst de LPF en later de PVV, bedoelt u? Ja, er zijn nieuwe partijen gekomen. Die hebben een, weer een ander geluid, een andere methode ook van, van werken. Dat is, vind ik helemaal niet verkeerd. Mensen vonden het natuurlijk uh, uh, platter. Dat, dat begrijp ik. En ik snap ook dat, je daar, dat sommigen daar niet van houden. Ik vond het ook het voordeel dat het soms ook wel duidelijker was. Doe eens normaal, man? Ja. Nou ja, bedoel, uh, dat is in alle gevallen goed. Ik geloof niet dat ze het zo letterlijk bedoelden. Het, wat natuurlijk niet goed was, dat men niet voor je voorzitter sprak. Hè? Dat, uh, Uiteraard. Dat, dat was natuurlijk het allerergste. Maar dat mensen kunnen volgen wat er in de Kamer gezegd wordt... dat er helder en duidelijk taal gesproken wordt, dat is één. Maar er moet ook gesproken worden over de punten... waar mensen in de samenleving het meestal last van hebben... over de dingen waar ze zichzelf zorgen over maken. Misschien doen we dat. Maar we weten het eigenlijk niet. En ik zou willen dat wij ons als Kamer gezamenlijk ook meer afvragen... van waar maken mensen zich nou druk om. Dat is misschien wel waarom ik het nog wel een beetje jammer vind. Ik heb geen ik weggegaan, ben, helemaal niet. Maar ik had op dit punt nog wel wat willen afmaken. Sinds het tweede kabinet kok... heeft geen enkel kabinet meer de rit uitgezeten. Vroeger noemden we dat Italiaanse toestanden. Maar tegenwoordig hebben we die politieke instabiliteit al jaren in Nederland. Hoe komt dat, denkt u? Laat nou, ik beginnen met te zeggen dat ik dat een hele slechte zaak vind. Het, uh, het vanzelfsprekende dat bij uh, problemen in een kabinet... ook nieuwe verkiezingen uitgeschreven worden... dat staat nergens. En je zou dat ook niet altijd hoeven doen. Uw redenering is eigenlijk... Uh, als een kabinet tussentijds valt, zou er in dezelfde kamer naar Een nieuw kabinet gezocht moet worden. Ja, een meerderheidskabinet heeft altijd ver uit de voorkeur. Dan kun je slagvaardig opereren. Maar kan dat niet? Of kan het een tijdje niet? Dan kan een minderheidskabinet soms ook nog wel heel veel voor elkaar krijgen. Maar wat je als politicus denk ik iets meer bewust van moet zijn, is dat mensen ook behoefte hebben aan continuïteit in beleid. En uh, een beetje meer maakt gelukkig... maar als je dat beetje meer kwijtraakt... maakt dat nog veel meer ongelukkig. Dus het zou goed zijn om je als politicus te realiseren... dat heel veel veranderen in korte tijd voor mensen... heel veel gedoe oplevert in de organisatie van hun leven. Eerst heb je veel mogelijkheden voor kinderopvang... dan is het weer weg. Dan heb je schoolboeken en dan zijn de gratis schoolboeken weer weg. Daar wordt niemand blij van. Kan de politiek zonder compromis? Een compromis vind ik het mooiste uh, wat er is in de politiek. Je moet alleen altijd eerlijk zijn van tevoren... Uh, over welke zaken je uh, bereid bent uh, compromissen te maken... en wat, wat ononderhandelbaar is... En als je dat doet, dan begrijpen mensen dat ook. Ik heb uh, op mbo-scholen een, een, een cursus gegeven, hè, polderen voor beginners. De oud-lerares verbeet op uh, excursie? Ja, democratie en onderwijs zijn prachtige dingen. En als je die kunt combineren... Dus ik heb mijn oude vak opgepakt... en in drie lessen leerlingen laten uh, ondervinden, studenten van het mbo. Ze kregen opdrachten die een beetje op elkaar lijken... met steeds een beetje verschillende oplossingen. Net het echte leven in de politiek... En ze begrepen binnen no time hoe, hoe mooi het ook eigenlijk is... als je uh, steun krijgt voor je eigen idee, wat je, wat je natuurlijk goed vindt... en dat je dan dat wat je samen ontwikkelt eigenlijk nog mooier vond... dan wat je eerst alle twee apart had. Nou, en dat is natuurlijk democratie. Je moet compromissen sluiten, maar je moet ze vervolgens ook met verven uitdragen. En niet uh, dan toch blijven roepen dat je eigen idee beter was. U hebt pas de multatuli-lezing gehouden... Ook over democratie. En daar zei u, ik vind een compromis helemaal geen slap aftreksel van je eigen idealen. Een goed politiek compromis kan juist van grote schoonheid zijn. Maar nu hebben de PvdA, uw partij en de VVD een regeerakkoord gesloten. En die hebben afgesproken, we sluiten zo min mogelijk compromissen, maar we ruilen uit. De VVD heeft de hypotheekrenteaftrek uh, ingeleverd. Uw partij, de PvdA, heeft de, de deur van de WW ingeleverd. Daar kunt u dan bijna niet blij mee zijn. Het zal uh, zich moeten bewijzen of dit in de praktijk werkt. Uh, het, het, het lijkt mij ingewikkeld. Uh, want kijk, de eerste maanden dan weet iedereen nog precies... Uh, waarom het zo is gegaan. En op een gegeven moment dan denk ik toch dat de praktijk... Uh, in, in beide partijen uh, zal zijn dat men zegt van... ja, maar dit gaat zo in tegen onze eigen opvattingen. Dan zal men toch opnieuw moeten gaan zoeken naar echte compromissen... Bedoelt u daarmee dat dit uiteindelijk tot, tot aanpassingen van de afspraken gaat leiden? Men zal toch in de praktijk uh, moeten zoeken naar oplossingen... waar de meeste mensen zich in kunnen vinden. Ik bedoel, anders dan heb je uh, uh, op een bepaalde manier toch de winner takes all. En dat, dat kan niet, want uiteindelijk als het gaat om onderwijs... maar ook in de zorg, daar heb je allemaal mee te maken. En dan kan het niet goed gaan als eigenlijk de oplossing die maar door dat we zeggen 30% van de, van de samenleving wordt gedragen... dat dat dan de oplossing voor 100% van de Nederlanders wordt. De, de nieuwe regeringspartijen, die VVD, PvdA, die hebben gekozen voor snelheid. Daarom ook een aantal onderwerpen echt uitgeruild. Is het dan wat u betreft een gewaagd experiment? Uiteindelijk moet je zoeken naar compromissen. Of je doet het al bij de vorming van het uh, regeerakkoord... Of je doet het daarna bij de uitwerking. Maar het, je zult moeten zoeken naar compromissen. Want? Omdat dat de enige manier is waarop je problemen in de samenleving kunt oplossen. Je kunt mensen niet iets do do door de strot duwen, zeg maar. He? Want dan krijg je, krijg je opstand. Of dan breekt het. En nu hebben we gezien wat er gebeurt als bij de VVD een onderwerp uiteindelijk niet uh, op voldoende steun kan rekenen... in dit geval binnen de partij van de VVD en de kiezers van de VVD. Zoiets kan bij de PvdA ook gebeuren? Ja, zoiets kan bij de Partij van de Arbeid ook gebeuren. En, en zelfs uh, als P VVD en PvdA het helemaal eens zijn... en ze zouden zien dat bij, de, bij alle andere partijen... er grote en gemeenschappelijke uh, problemen zouden zijn... dan ook dan moeten ze zoeken... eigenlijk mag je als kabinet pas uh, tevreden zijn als je je hebt ingespannen om een zo groot mogelijk uh, steun in de Kamer te verwerven. Verwachten we eigenlijk dat het uh, kabinet de rit uit gaat zitten? Nou, laten we het hopen. Ik hoop het echt, omdat het voor de stabiliteit in het land heel goed zou zijn... als een kabinet een keer een rit uitmaakt. En verwacht u het ook? Nou, laat ik nou maar zeggen dat ik uh, reken op het verstand... en, en op de inzet van uh, jonge, verantwoordelijke politici in het kabinet en in de Kamer... die uh, hun uiterste best gaan doen om, uh, om dit voor elkaar te krijgen. In elk geval een mooie kerstgedachte. Ja, en de traditie van een compromis. Dat is een Nederlandse traditie die ze hoog moeten houden. Kerstgedachte op dag, Oud-Kamervoorzitter en PvdA-prominent Gerdie Verbeet. In gesprek met onze verslaggever Wilco Boom. Kunt het hele gesprek nog eens terug uh, beluisteren. Via onze website natuurlijk staat ook een heel verhaal erbij. Straks na negen uur spreken we uitgebreid over Syrië... naar de sombere boodschap van de speciale gezant Brahimi. Hij verwacht een hel als de strijdende partijen... niet met elkaar om tafel te gaan, gaan zitten. En we spreken daarover met Koos Van Dam. Van Dam was onder andere ambassadeur in Syrië. Bij de ANWB zit Kees Kwaks met de verkeersinformatie. Bert, het is gelukt. Ja? De Monteur heeft het voor elkaar. De Swalmetunnel is open. Dat betekent wow. dat ongestoord verkeer weer mogelijk is op de A73 Maaspracht Nijmegen. De Swalmetunnel is in beide richtingen weer vrij. Dat betekent dat wij niet meer elkaar praten tunnel. met Kees. Dat denk ik ook. Goede jaarwisseling. Jij ook. Drie gebroken ribben, een gescheurde milt en een gescheurde nier. Dat was Wout, wat, uh, wat Wilren en Wout Poels overhield aan een massale valpartij in de Tour de France. Dat is niet het enige drama dat de jonge Limburger meemaakte in 2012. Jeroen Wielaert kijkt met Poels terug en vooruit. Een gesprek over vallen en opstaan. Vol. Daar ligt Westra links, Hunter opnieuw erbij betrokken. De Hoge Land wil een ander achterwiel. Het is complete chaos in het peloton. Dan lijkt er even niets aan de hand. Maar dan is ook Poels daarbij betrokken. Ontstelend op een berg. In een vast... soort loopgraaf kwam die neer. Niet ver van de oude slagvelden van Verdun, Wout Poels. Heb je het wel eens teruggezien hoe je daar lag? Ik heb me wel eens een foto's gezien hoe ik daar erbij lag, ja. Hoe herinner je het je? Nou ja, eigenlijk was het gewoon een stomme valpartij met uh, een beetje ernstige gevolgen. En uh, ja, verkeerde plek op verkeerde moment. We gingen denk ik met een vaartje van 70, 75 km per uur. En dan uh, vol we eruit. Vertel eens het verhaal is, je bent geëmotioneerd. Ja, het verhaal is, ik rijd tweede wagen. Ik heb hem uh, niet zien liggen, ik heb hem wel zien leggen in de sloop. Toen mag je al in de ambulance, maar ja, we wou toch zo graag door, dus uh, is hij er weer uitgegaan tegen Beter weten in misschien. We hebben er nog 10 kilometer geprobeerd, maar het, ja, het ging gewoon helemaal niet. Ik zie het ook wel, uh... Toch nog terug op de fiets kruipen dan. Ja, dan, dan zit je in die, in die laatste 20, 25 kilometer was het, zit vol adrenaline en in de Tour en je wil maar uitrijden. En dan, ja, tegen Beter weten stap je toch nog op die fiets, maar uh, dan bleek al snel uh, dat het niet de goede keuze was. Vreselijke pijn. Heel veel pijn. Uh, ik heb nog nooit zoveel pijn denk, uh, denk ik, uh, in mijn lichaam gehad. De prijs die haalt, zegt hij, dus, uh, is moeilijk. Op het moment zelf is het begrijpelijk. Maar heb je later in het ziekenhuis ook wel eens gedacht van... wat ben je toch, een gekpols? Ja, achteraf wel. Als je, als je hoort uh, wat, wat de vondingen natuurlijk allemaal waren... Dan, uh, ja, dan verklaar je zelf wel voor gek. Maar ja, als je aan de buitenkant niks ziet en het doet wat pijn... en je denkt, ja, het zijn alleen gebroken ribben... Ja, dan... Dan is het uh, nog te overzien, dan doet dat ook heel veel, heel veel pijn. Telefoonteammanager Daan Luiks. Goedenavond, dan. hoe is het met Wout? Niet goed. Naast dat hij drie gebroken ribben heeft, is geconstateerd dat zijn nier gebarsten is en zijn milt gebarsten is. En daarnaast een longen. Eerst zijn er de dagen met onbegrijpelijk Frans van de artsen daar. Dan de verplaatsing naar Venlo. Een herstel dat tot diep in september duurt. Hoe diep ben je geweest, ook mentaal? Uh, mentaal viel er mee, maar af en toe was het natuurlijk wel moeilijk. Want uh, ja, ik zat hier dagen, dagen thuis, uh, niks te doen, te vervelen. En uh, ja, dan uh, ja, heb je tijd genoeg om na te denken. En uh, ja, dan, dan zit je af en toe wel uh, in de put, maar dan, uh, ja, dan raak je ook wel weer uh, snelheid met uh, familie en vrienden om je heen. Getwijfeld van hoe gaat het verder? Uh, getwijfeld niet. Van, uh, ik wist wel, wel zeker dat ik weer uh, op de fiets uh, ging komen, maar dus is nu afwachten. Hoe, uh, hoe kom ik terug? Het was een hele opeenvolging van tegenslag die je moest verwerken. Eerst het overlijden van je vader, dan dit. Dan toont zich toch ook de ware poels, denk ik. Uh, ja, dat was natuurlijk heel moeilijk. Uh, ook het overlijden van mijn vader uh, begin januari, of uh, ja, begin januari was dat. En uh, dan die val, ja, dat, dat uh, verzin je zelf niet uh, om dat allemaal één uh, jaar uh, zo uh, zelf te krijgen. Dat, uh, ja, dat gun je niemand. Nee. Ja, dan zie je toch maar uh, weer uh, dat de mensen best wel sterk kan zijn. Maar ja, je hebt natuurlijk wel veel steun van vrienden, familie en, en iedereen om je heen. Maar uiteindelijk moet je het ook wel zelf doen. En je moet er zelf de fiets op en zelf uh, alles weer leren doen. En, uh, ja. Dus het komt ook op jezelf aan. Dan uh, toont zich toch een soort vastbeslotenheid, een doorzetting. Uh, ja, ik bedoel, uh, ik ben wielrenner. En ik had ook kunnen zeggen van ja, ik stopte mee, ik ben uitgevallen. Maar ja, dat leek voor mij ook niet echt een, uh, een goede optie. En uh, ik vind fietsen daarvoor veel te mooi en veel te leuk om... Uh, om, uh, om dat op te geven. Dus uh, dan ga je gewoon vol voor om, uh, om er helemaal uh, topfit aan het nieuw seizoen uh, te kunnen beginnen. Maar het is ook een beroep. Een heel zwaar beroep. Ja, het is ook een heel zwaar beroep. En je kan hem een aantal jaar van je leven natuurlijk doen. En uh, ja, die kans die is niet voor iedereen weggelegd. En ja, daar ga je dan vol voor om, uh, om daar weer uh, wat van te maken. Ik bedoel, ik uh, ben met mijn twaalfde begonnen met fietsen. En uh, ja, op een gegeven moment wordt het uh, een zo'n levensstijl, zeg maar. Je doet... Uh, alles, elke stap die ik zet, dan denk je, nou is het wel goed voor het fietsen. Dus uh, ja, je zit ook in een soort levenspatroon van alleen maar fietsen, fietsen, fietsen. En ja, dat uh, is gewoon wat ik nou wil doen. Verslaving? Misschien wel een soort verslaving, ja, fietsverslaving. Met een harde kop, blijkbaar. Ja, met een hele harde kop, ja. Ik bedoel, als je zo'n uh, val, uh, val maakt en dan weer uh, toch weer gaat opkrabbelen, dan uh, moet je wel een beetje een harde kop hebben, denk ik. Is het toch ook de wil om je te bewijzen, waar je duidelijk in een fase zat, dat Pools iets ging laten zien, ook in de Tour? En ja, ik voel me op dat moment heel goed en het, uh, het voorseizoen was ook al heel goed verlopen. Uh, zelfs nog een etappe rond de ronde van Luxemburg. En, ja, ik wilde gewoon in die Tour ja, wilde ik eigenlijk weer een stap maken. En uh, ja, Met die gevoelens uh, stap ik nou weer op de fiets om uh, te laten zien uh, wat ik in huis heb. Wat zit hier aan klasse met renners? Wiggins en Evans hebben beide die val overleefd. De trein Gos. Er zijn ook wel stemmen opgegaan die hebben gezegd van er rijden er daar in de Tour te veel rond. Die dat werk niet kunnen. Vooral niet bij die snelheden. Ben je het daarmee eens? Nou, ik denk dat iedereen die profielrenner wordt. Ik denk dat die wel zoveel ervaring hebben dat ze in een peloton kunnen sturen. En, uh, en weten wat ze doen. Alleen ja, de Tour is allemaal zo hectisch. En... Ja, de belangen zijn allemaal veel groter voor de ploeg ook en dus ook voor de renners. En, uh, ja, daardoor komt die uh, nervositeit en daardoor krijg je de valpartijen. Ja. Er zijn ook die zeggen je moet voorin zitten. Zoals Bradley Wiggins bijvoorbeeld die dag voorin zat met Sky. Ja, ja, dat zegt iedereen dat je voorin moet zitten. Dus je hebt 200 man of 180 man die van voor willen zitten. De, ja, soms lukt dat heel goed, de sommige dagen wat minder. En, uh, soms sukkel je wat in en dan zit je halverwege of achteraan in het peloton. Ja, dan kun je wel eens pech hebben. Nu kom je net terug uit Spanje. Fijn getraind weer. Waar in het begin zelfs lopen moeilijk was. Hoe is dat gegaan, dat trainingskamp daar? Uh, dat ging gelukkig uh, niet slecht voor mijn gevoel. Ik was uh, een paar weken eerder ook op de nieuwe Westra in Spanje geweest te uh, trainen. En dan merkte ik nog wel dat, ik, uh, ja, dat het nog niet allemaal helemaal goed zat. Maar uh, dit trainingskamp heeft me wel weer uh, een stap in de goede richting gezet. En uh, weer weer extra vertrouwen geven na aankomend jaar. Ik kon wel lekker met de jongens mee fietsen. Ik, reed, ik kon zelfs wel mee op kop fietsen. En uh, ja, ik had af en toe wel het gevoel uh, van, hey, uh, volgens mij begin ik weer goede benen te krijgen. Zij baseren zich op de getuigenverklaringen van al die renners die met Armstrong in de tijd uh, gereden hebben. Uh, daar is een beeld ontstaan van een ploeg uh, dat kon uitgroeien tot een topteam. ...door een uh, heel uh, groot massaal dopingprogramma. Je vertelt dit met optimisme van een sportman... ...in een periode die natuurlijk ook behoorlijk wordt overschaduwd... ...door alles wat er gebeurd is rond Armstrong. De onthullingen over Rabobank. Nogal wat weerzin van de jonge generatie tegen wat er door de vorige is veroorzaakt. Hoe sta jij daarin? Uh, ja, het is natuurlijk wel erg wat er uh, allemaal is gebeurd in het verleden... En, uh... Ja, dat valt natuurlijk niet goed te praten. Het is natuurlijk wel heel zuur dat, uh, ja, dat wij het uh, nu moeten oplossen, zeg maar. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik er zelf... Uh, ik ben er wel mee bezig, maar ik ben op het moment vooral zelf... met mezelf bezig om weer de oude Wout te worden. En uh, dat vind ik nou het uh, belangrijkste. Maar deel jij de ergernis van uh, generatiegenoten als Robert Geesink... dat het ook allemaal op jullie bordje wordt gelegd nu? Uh, nou ja, dat is natuurlijk wel heel zuur van uh, een andere generatie... Uh, ja, hij heeft er eigenlijk een puin op van gemaakt en uh, wij moeten nou gaan opruimen. En dat is wel wel uh, zuur. Deel jij ook de vastbeslotenheid om iets te laten zien over een zekere zuivering in de sport? Nou ja, ik denk uh, dat we daar al heel goed mee bezig zijn. Als je ziet, uh, toen ik prof werd, uh, moesten we gelijk dat uh, ademsysteem op internet invullen. 24 uur per dag uh, waar je bent. Uh, ze kunnen altijd komen controleren. En uh, ja, dat is natuurlijk alleen maar goed om, om te laten zien uh, dat het ook allemaal schoon kan. Je kunt het straks alleen maar het beste laten zien in de wedstrijden, toch? Inderdaad, we lekker koersen en uh, een mooie uitslag... Op proberen te draaien. Dus uh, ik denk dat de beste manier is. Ja, dat is het voornemen voor 2013 van Wout Poels. Hij was in gesprek met onze verslaggever Jeroen Wielaert. Straks, na de klok van 9 uur, gaan we het over Syrië hebben... met de oud-ambassadeur Koos van Dam. We hebben het over de uitvinder van de morning after pil Die is overleden. En we praten nog eventjes met Marco Verhoef. En dat doen we niet alleen gewoon over het weer van vandaag... maar vooral natuurlijk over het weer van vanavond. Bijzondere omstandigheden als we vuurwerk gaan...